Drie uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. In het liquidatieproces heeft de rechtbank drie verdachten tot levenslang veroordeeld. Het gaat om Jesse R. Siegfried B. en Mohamed R., zegt verslaggever Matthijs van der Wiel... die het proces in Amsterdam volgt. Drie mannen met een criminele carrière die in de zaken die hier werden behandeld... de trekker hebben overgehaald, de moorden zelf hebben gepleegd. De kroongetuige zelf, Peter Laes. De rechtbank heeft precies gedaan wat het Openbaar Ministerie... in de deal had afgesproken met Laes: Een gehalveerde strafwijs en uiteindelijk een vervangenisstraf van acht jaar... die hij al heeft uitgezeten. De advocaat van Jesse R. heeft gezegd dat hoger beroep in de lijn der verwachting ligt. Een van de anderen tegen wie levenslang was geëist, Dino S., werd vrijgesproken van de moorden op Thomas van der Beijen en Kees Houtman. Ook hoofdverdachte Ali A. werd vrijgesproken voor die liquidaties. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen deze twee uitspraken. Prins Willem-Alexander legt naar aanleiding van de troonswisseling... zijn officiële functies zoals het IOC-lidmaatschap neer. Prinses Maxima houdt in principe haar erefuncties als ze koningin wordt. De nieuwe koning neemt later een besluit over zijn erebanen en beschermheerschappen. Ook in de Tweede Kamer werd vanmiddag stilgestaan bij de troonswisseling. Kamervoorzitter van Miltenburg preest de toewijding van koningin Beatrix bij haar ambt. Ze is een betrokken koningin. Een toonbeeld van medemenselijkheid. Ze is zichtbaar bij schokkende gebeurtenissen, maar ook bij vrolijke momenten. Ze heeft steeds laten zien dat zij als vorstin en als persoon midden in de samenleving staat. Nationaal en internationaal. Premier Rutte voegde er aan toe dat in de vele reacties op het nieuws over de koningin dankbaarheid, respect en ontroering om strijden.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 De Verenigde Staten sturen onbemande vliegtuigjes naar Niger... aan de grens met Mali, om het woestijngebied in Noord-Mali in de gaten te houden. Een copiloot van Transavia is vorig jaar september... tijdens een vlucht naar Creta in slaap gevallen. Dat blijkt uit het kwartaalverslag van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Luchtvaartmaatschappij stelt een onderzoek in naar het voorval. De gezagvoerder van de Boeing 737 moest na het opstijgen naar de wc... De co bleef alleen achter in de cockpit. Toen de gezagvoerder weer naar binnen wilde, kwam er vanuit de cockpit geen reactie. En nadat de gezagvoerder het was gelukt om weer toegang tot de cockpit te krijgen, trof hij de copiloot slapend aan. Het toestel vloog op de automatische piloot. In oktober vorig jaar waarschuwde de pilotenbond VNV dat de piloten vaak te maken hebben met vermoeidheid. En dan het weer, veel bewolking, periode met regen, veel wind. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen. En dan wordt het nog iets zachter dan vandaag. AWB Verkeersinformatie viel op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Bij Moorgestel, 7 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De rechte rijstrook is daar dicht. Een vertraging bij de spoorwegen. Want van en naar Deventer rijden geen treinen.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zit Joop Stringer, hij heeft twee tumoren... maar wil absoluut geen chemokuren. Wat doe je dan? En straks schilt Jan Schinkelshoek, oud-Kamerlid voor het CDA... bij ons een appeltje. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie ga jij de degens kruisen? Ik wil graag een appeltje schillen over het Europese referendum. Er is een burgercomité opgericht en daarvan maakt... Uh... Professor Ewald Engelen, hoogleraar aan de, Vrije, aan de, aan de Uni, Universiteit van Amsterdam, deel vanuit. Uh, die gaat aandringen op een referendum, een, heu, een heuse volksraadpleging over Nederland en Europa. Natuurlijk naar het voorbeeld van de, de Britse premier Cameron. En daar heb ik nogal wat vragen over. Jij waarom, gaat zeggen, waarom doe nu, het niet. Waarom de Tweede Kamer gepasseerd? Waarom over deze zaak? Nee. En waarom niet? Om dus een populair voorbeeld te nemen over de vraag of Nederland op 30 april misschien een republiek worden. Oh ja, dat kunnen we ook doen. Oké, okay, goed, dat straks allemaal. Tegen half vier, onze dichter bij de dag, dat is vandaag Paul Borg gegeven. Joop Stringer, u heeft kanker, u heeft twee tumoren... en u wordt door vrienden, familie en andere bekenden en onbekenden... gesponsord voor een alternatieve behandeling in Duitsland. Want u wilt geen chemotherapie. Dat klopt. Hoe zit ja. dat? Uh, hoe zit dat? Um, ik ben in 2009 voor de eerste keer is bij mij kanker uh, geconstateerd... Uh, toen hebben ze uh, ja, het standaard protocol uh, teelbal weg uh, geopereerd, dus en daarna één uh, serie chemo. En uh, Toen zeiden ze: Van nou, dat is het, uh, dat is het opgelost en is het er klaar. En het was gesnijvlakken, waren schoon en dus uh, nou, helemaal geen last meer van, zeiden ze. Ja, nou twee jaar later was het dus anders. Ja, toen zat het, dus toch nog wat. En toen zei die arts: weer, gaan we behandelen, meneer Stringer. En u krijgt ja. weer chemo. Ja. en wat ja. zei u toen? Die meneer die zei: Op vrijdag van zullen u maar inschrijven voor maandag. En toen zei ik, nou doe maar niet. Nee, want was het zo slecht bevallen die chemo? Ja, ik ben ongeveer een jaar uh, bezig geweest om uh, mijn lichaam weer een beetje op orde te brengen. Dus uh, om mijn energieniveau weer terug te krijgen. Om te zorgen dat ik niet meer zoveel uh, ja, ziek, grieperig was. Want ja, je, je krijgt er toch een behoorlijke klap van. En dat wilde ik eigenlijk niet. Nee, maar wat dan wel? Want ik neem ja, dan, aan dat, wel, u, dat u nog niet aan toe was om, om uh, het einde van het leven te nee, moeten gaan. Nee, ik heb twee hele lieve kinderen en een lieve vriendin en die wil ik nog wel een tijdje zien. Ja. En zoals ik net al zei, van, ja, ik zou het ook graag nog even willen schaatsen en dat wil ik ook nog wel een paar keer ja. doen. Dus u had iets anders in gedachten? Ja, ja want in de tussentijd um, uh, tussen de uitslag, uh, daarvoor was een foto gemaakt met een ct-scan. En toen had mijn oncoloog al gebeld van ze hebben iets gevonden. Dus nou, dan maak je een afspraak en in die tussentijd ben ik zelf gaan zoeken. Ja. Mijn vriendin is klassiek homeopaat, dus die zit uh, behoorlijk in het... Uh, ja, ik vind het alternatieve circuit vind ik altijd een beetje een vreemd woord. Maar uh, zit niet in het reguliere circuit, zou ja. ik dat maar zeggen. Dus ga je, ga je verder zoeken wat voor mogelijkheden er zijn. En er zijn gewoon heel veel mogelijkheden die op uh, ja, natuurlijke wijze uh, kanker kunnen bestrijden. En Als u, ik, uh, vo u, nou, vond, u nou, vond een therapie in Duitsland ja. die u graag wilde ondergaan. Maar ja. het grote probleem was dat uh, vergoedde de zorgverzekering niet. Nee, dat is duur. En uh, dat vergoeden ze inderdaad niet, want het is uh, experimenteel. En uh, ja, daar, gaan ze, daar staan ze niet achter. Want nee. het moet uh, klinisch bewezen zijn en dat soort zaken. Nee. En toen dacht u nu, ja dan maar niet, want ik heb dat geld niet. Want om hoeveel geld ging het in eerste instantie? 40.000 euro. En dat had u niet op de bank? Nee, dat had ik niet op de bank. Nee. Ik had wel een deel ervan, maar niet, ik kwam niet aan het, uh, aan het hele bedrag. En uh, toevallig was ik op een, een seminar van uh, David Wolf, uh, dat is een superfoodgoeroe uit Amerika... En oh ja, die hebben we onlangs nog gezien in die documentaire over het rauwe voedsel. Dat was een hele rare Juist. man, toch? Nou, dat valt voor mij op. Oh. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik herinner nou, me, me nog bepaalde, het... bepaalde beelden, maar goed. Ja, okay. is... ja, hij loopt in een poncho helemaal rond en met zijn blote voeten. En ja. die hoef je nog niet raar te zijn. Nou, nee, ja, nee. Hij, is, maar hij is, zei hij... hele vreemde dingen tegen dat jongetje dat rauw voedsel had. Maar nou, daar, daar hebben we maar, het nu niet over. Oké. Goed. Andere keer. Ja. Toen kwam ik een kennis van mij of kennis van mijn vriendin kwamen we tegen en daar zei ik het tegen en die zegt op een gegeven moment: "Joh, je hebt maar 4.000 mensen nodig die een tientje willen storten." Ja. En, en toen had ik zoiets van... Ja, eigenlijk, eerst had ik nog zoiets Ja, dan gaat toch nooit lukken, 4000 mensen, wie gaan dat nou doen? En toen zat ik s'avonds toch thuis met mijn vriendin... en ik zeg, weet je wat, ik ga gewoon in ieder geval een mail sturen... naar mijn, mijn naaste, naaste familie en kennis die ik ja. in mijn... Uh, maar dat waren er geen 4000, denk je. Nee, dat waren er geen 4000. Maar dat maar 400 er, nodig, die 100 euro willen geven. <laughs> dat ook. Nou ja, dat, zo is het natuurlijk uh, een heel groot bedrag. Want ik heb toch in de eerste ronde 20.000 euro bij elkaar gehaald. Zo. Ja. Want dat, dat, en ik neem aan dat dat breder was dan alleen de mensen die u Dat ook ging hebt. op een gegeven moment breder. Want op een gegeven moment uh, kwamen er eigenlijk na de eerste mailtje wat ik gestuurd had, kwam er heel, heel gauw al een vraag van, uh, heb je een rekeningnummer of waar kan ik het storten? Of dat soort zaken. En toen ben ik het verder gaan trekken. Toen ben ik ook een Facebookpagina gaan op, uh, opzetten. Ik heb een blog uh, gestart voor mensen die geen Facebook hebben. Uh, even la later ben ik ook nog een Twitter-account gaan, gaan doen. Omdat ik ook... Ja, ik was het gewoon een beetje zat dat die uh, ziektekostenverzekeraars zo tegenwerkten. Ja. Dus ik ging daar ja, eigenlijk een beetje negatieve publiciteit misschien. Maar ik wilde toch mijn, mijn zaak duidelijk maken ook. En dat er uh, veel en zo, en, meer is dan... Ja. En van wie kregen u dan allemaal geld? Want het waren niet allemaal mensen die u kende, nee, denk ik. Nee, er kwam ook uh, uit, uit onbekende hoeken kwam, kwam geld vandaan. Uh, mijn ouders uh, die wonen in Schagen. En daar kwamen ook mensen die mij nog wel kennen. En die kwamen naar hen toe. En, en ja, hier heb je nog, uh, dat is voor op en uh, dit is voor op En uh, hoe gaat het met hem? En weet je, op die manier ook geld binnenkrijgen waar, van mensen die ik dus niet ken. Nee. Hoe was dat? Ja, bijzor, het zou het heel bijzonder. Heel bijzonder. In het begin denk je van, nou ja, je wereld is, is, is heel, beken, heel beperkt, weet je Je, je vrienden en je, je familie is, uh, is dat waar je mee omgaat. Maar dan ineens zie je dat het dus ja, eigenlijk uit, door het hele land vandaan komt er... Uh, komt er geld binnen. En schept het ook verplichting dat je denkt, ja, nou moet ik ook wel beter worden? Nou ja, dat was wel mijn angst in het begin. Ja. Van, uh, ja, je vraagt die mensen om geld, of je, ja, je vraagt er niet om. Je legt uit wat je doet en je, je vraagt een vrijwillige bijdrage. Want ik, ik ga niet zeggen van, uh, geef me alsjeblieft geld, want ik wil beter worden. Dat is natuurlijk wel maar. Maar je legt het op een andere manier uit? Ik leg uit. het op een andere ja. manier uit inderdaad. Ja. Maar en, het is uh, een experimentele behandeling, zei ze? Dit is een experimentele behandeling. Het, en wat behelst dat? Uh, het behelst, aan uh, de ene kant, uh, koorts opwekken in je lichaam. Hyperthermie, noemen ze dat. En aan de andere kant is het, uh, het uh, uitnemen van, je, van bloed. Een, een, een, nou, een halve liter bloed halen ze uit. En uit die witte bloedlichaampjes die daarin zitten... laten ze dendritische cellen... Uh, ja, dat, dat maken ze in een laboratorium dan weliswaar. Daar maken ze dendritische cellen van. Dendritische cellen zijn een onderdeel van je, van je uh, immuunsysteem. En die detecteren alle lichaamscellen... en kijken ze op welke cellen uh, ja, kwaadaardig zijn. En dat geven ze weer door aan je immuunsysteem... dat er weer teruggevochten kan worden. Mm. Maar ja, mijn immuunsysteem was, is dus niet in staat om dat te uh, nee. Maar trajecten. die, dus, die therapieringen dus volgen... En, ja. en, ik vroeg net van: voelde u zich ook verplicht om beter ja. te worden? Ja, hoe, hoe werkte dat? Ja, nou ja, dat, dat werkt aan de ene kant wel goed natuurlijk. Want er komt ook een stukje mentaal uh, iets bij. Van: uh, ja, je hebt eigenlijk wel een beetje de verplichting. Nou, is dat niet helemaal lekker. Want stress is, is op zich niet nee. goed natuurlijk voor een kansengoedkanker. Nee. Dus maar uh, ja, ik, ik had dat wel een beetje. Zeker in het begin had ik dat inderdaad van mensen. Ja, net als een, een neef van mij die heeft een, een heel groot bedrag. En een, een collega van mij heeft ook een heel groot bedrag gestort. En dan heb je wel zoiets: jee, man, uh, ja, wat, wat verwachten die mensen van mij? Nou ja, dat u beter zo hoort, toch? Ja, nou ja, dat, dat, <laughs> ja. dat sowieso, maar wat verwachten ze? En wat, stel nou dat het, want dat heb ik natuurlijk ook wel bij nagedacht. stel dat het niet lukt. Nee. En wat dan? Daar, daar zit je dan heel gauw, zat ik al heel gauw in dat, uh, in dat stuk. Ja. En hoe is het gegaan met die therapie met nou, die in, in zoverre, um, ik ben, het, het tumor is gegroeid in een half jaar van 0 naar 4 centimeter. Dus dat is behoorlijk snel. Dat is het grote tumor geweest. Um, dat was voor de behandeling? Dat was voor de behandeling. Okay. Dat is dus, die, die vier centimeter was het op het moment dat ze het dus voor de tweede keer um, ja. Ja, erachter kwamen, zeg mm -hmm. maar. Toen ben ik, uh, dat was in september, toen ben ik in november ben ik gestart met uh, behandelen in Duitsland. Dan reed ik twee keer in de week reed ik naar Duitsland toe. Um, dat waren 24 uh, lokale hyperthermie, noemen ze dat dan. Dat dit dan, lig je op een bank en dan wordt het tumor zelf wordt, uh, opgewarmd. En ik heb zeven. Uh, grote behandelingen gehad. Waarbij mijn hele lichaam in een soort ja, zonnebank komt. Waarbij ze je, je hele lichaam tot 39, 40 graden uh, in, een, in een uurtje tijd uh, opwerken. Op mm -hmm. En dan krijg je ook die dendritische cellen krijgen terug. En dat is gewoon een hele zware, uh, zware therapie. En die heb ik zeven acht keer gedaan. Ja, en toen? En toen kwam ik uh, terug. En toen werd er een foto gemaakt. En uh, even later werd ik gebeld door de oncoloog. En die feliciteerde mij. Want? Het tumor was hetzelfde gebleven. Was niet het was niet Terwijl gegroeid. Terwijl hij daarvoor heel hard groeide. Maar hij maar, was ook niet weg. Nee, hij was nog niet weg. <tie> en was dat wel de bedoeling? Of? Nou ja, dat is uiteindelijk wel de bedoeling van de, van de, de therapie. Want uh, er zijn resultaten dat, het, dat de tumoren weg, wel weggaan. Ja, en ik neem aan dat u ze ook liever kwijt bent. Ik ben ze liever kwijt aan ja. dat ze er zitten. Maar op een gegeven moment neem ik aan dat ook het geld op was. Of, ja. uh, of is er nog een voorraad? Of nee, zo? nee, nee, nee, nee. Dit is nu. Uh, nou ja, goed. Ik heb laatst weer een, uh, een mail gestuurd. Uh, omdat ik uh, uh, deze therapie gewoon niet kan betalen. Want uh, zo'n zware therapie is 4000 euro. En ja, dat is gewoon veel te veel geld. Dat krijg ik gewoon niet meer bij elkaar. Nee, Ook maar, niet van de mensen. Zes keer, vierduizend keer. Hoeveel heeft u nog nodig om het om Zij, het... zij zeggen uh, elk half jaar de komende drie jaar. Dus dat, dat zou om zes keer gaan. Ja, dus zes keer vier. Ja, 24. Ja. Aan tafel, Fiek Meijer, zou jij. Als dat in jouw omgeving zou gebeuren, zou, je, zou jij dan, dan die checkbook, of hoe heet dat tegenwoordig, Ja, voor goede vrienden wel. Ook al, ja, ik, ik weet niet of ik er vertrouwen in zou moeten nou ja, hebben. Ja dat, is, ja, dat is nu wel een beetje de vraag, want ja, hij gaat het uitgeven aan een experimentele ja, behandeling. Ja, een experimentele behandeling. En ik weet, ik, ik ben in die zin niet onpartijdig. Mijn broertje is een toonaangevend patholoog En die, als die hier gezeten zou hebben, zou die echt hebben kunnen reageren daarop. En ik zou niet weten wat je moet doen, maar ik, ik sta er wel sympathiek tegenover. Ik ken ook iemand uit mijn kring die ernstig ziek werd en ook in Duitsland het experimentele circuit inging. Dus ik, ik zou dat wel doen, ja. Maar jij zou vertrouwen moeten hebben in de behandeling of niet per se? Nou, niet per se, maar als iemand bij dierbaar is wil ik natuurlijk wel daar best aan bijdragen. Ja. Ja, er zijn ook mensen geweest die inderdaad ook dat zeiden van ja, maar hoe weet je nou dat het werkt? Ja. Nou, ja dat is op een gegeven moment inderdaad een stukje vertrouwen in die arts... en ook in de therapie, en wat je leest daarover. Maar dan gaan we ze misschien meer vanwege u dan vanwege het vertrouwen. Nou, dat, dat, is, in de dat, zet... is, dat is het ook inderdaad. Want, ja. maar, want hoe voelt dat dan? Durft u nu nog een keer te vragen om geld aan Ik heb, aan ik heb uh, nog een aantal keren gevraagd om geld, ja. ja. Zelfs uh, vorige week nog. Ja, <laughs> maar zit daar, zit daar ook een moment waarvan, waarvan u zegt... nou ja, ik, dan houdt het een keer op voor mij? Of is het toch ook... Ja, het is ook een kwestie van overleven. Voor nou, dat is, dat is het zeker voor mij. En uh, ik hoop natuurlijk... Want ik heb in februari weer een... Uh, een Ken en ik ben uh, nu op een, meer op een echt op een dieet uh, stuk aan het uh, focussen de, uh, met voedingssupplementen en, en uh, superfood en dat soort zaken. Um, ja, ik hoop in februari dat er wel resultaten zien is en dat ik daardoor ook weer toch mensen het vertrouwen kan geven ja. en ja, dat, dat ze daardoor je... mij toch nog iets hmm. willen ondersteunen. Want terug naar de chemo gaat u niet doen. Nou, niet, uh, voorlopig niet, laten we het zo zeggen. Maar het sluit ook niet uit dat nee, als dit ik... niet blijkt te werken, dat nee. u dat alsnog gaat doen? Nee, want ik wil toch nog wel uh, langer leven. Want daar ja. heeft u inhoudelijk meer vertrouwen in? Waarin? In, in de chemo? Nee. Dat niet? Nee, nee. Nee, nee, nee absoluut niet. Oké. Okay. De experimentele, heb, experimentele behandeling heeft u meer vertrouwen in dan in de, de chemo? In. Ja. Experimentele behandeling en het de, en de dieet wat ik nu ja, volg. Ja. Ja. U heeft ook kinderen. Zijn ja. die al op de leeftijd dat ze hier een mening over hebben? Ja, zeker. Ja, en wat ja. vinden die ervan? Mijn dochter is twintig en mijn zoon is oh, 18. kijk, ja, die jaar. hebben zeker een mening. Maar wat ja, vinden dat die dat van wij... de weg die u volgt? Nou, maar het, mijn zoon die, die, die, die vindt het prima. Die zegt, Joh, het is jouw ding en uh, doe wat je wil. Maar mijn dochter heeft het gewoon heel erg moeilijk daarmee. Want die zegt van, ga nou maar die chemo doen. Ja, die, die vertrouwt daar meer op. Ja. En die vindt het allemaal een beetje, ja, is een groot woord. Maar uh, ja, die vertrouwt daar niet zo op. Nee, maar en dat is dan wel lastig lijkt me. Want... Dat, is het, dat is het ook. Ja. ja, maar u zegt van, het kan best zijn dat ik toch op een moment besluit... om toch alsnog ja. maar, ook al heb ik er weinig vertrouwen in, toch wel die chemo te ja. te gaan. Ja, die kans, dat, ik, ik sluit het niet uit. Maar op dit moment is het zo dat ik het, wat ik nu doe, ik ben inmiddels twee jaar verder. Ik voel me, ik voel me supergoed. goed. ja. Wat ja, zegt de oncoloog in het ziekenhuis? Ja, de oncoloog in het ziekenhuis zegt: uh, meneer, u weet wat onze regel is. Ja, ja. En wat is de regel? Uh, negen weken chemo. Ja, ja. Elke, maar, elke dag. Uh, maar die oh. ziet u en die ziet ook van ja. hoe het met u gaat. Zegt ja. hij niet ook van, nou ja, nee? Nee. nee. Dat, dat, dat vindt die vindt niet dat het relatief goed met u gaat? De, zo denken zij niet. Oh. Denk ik tenminste. De wat ik aan hem merk is dat hij wel geïnteresseerd is in wat ik doe. Ja. Dat hij ook geïnteresseerd is in hoe het, hoe het met me gaat. Maar toch zegt hij van, ja. Ik kan niet anders dan wat wij hebben. En dat is bestralen, uh, snijden of, of uh, chemo. En u gaat door met geld inzamelen? Voor zover de mensen mij willen steunen, ja. Hoeveel is er uh. nodig? 24.000 euro. 24.000 En waar kunnen mensen terecht als ze u wat willen geven? Uh, ja, dan ben ik mijn rekening nummer niet aan. Maar is een nee. website of zo misschien? Ik heb een, ik heb een blog. 10voorjoop.blogspot.com uh, Of uh, facebook.com-10voorjoop. Facebook Gewoon de cijfers. 1-0 okay. voor joop. En daar staan we rekening mee. En alle informatie die ik doe, ik zet daar ook informatie op van producten die ik gebruik en dat soort zaken okay. om mensen ja. te informeren. Wij zullen het ook op onze website zetten, WWP. Ja, is de dag en kunnen mensen het vinden. Super. I don't want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 Wie nee, schilt er vandaag ons appeltje? Dat is voormalig uh, CDA-Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek, tegenwoordig lobbyist. Jan, je hebt net al even verteld waar je het over wil hebben, namelijk een uh, euro-referendum. Ja. Uh, hierover eigenlijk, hè? Een um. referendum. In. Of uit. In of uit de EU? Wij willen. Wij moeten uit de Europese Unie, in Europa. met een very simple in of out choice. En wat is dan de vraag? Ja, een EU-referendum. Een goed idee, Jan? Ja, dat klinkt natuurlijk aardig. En zelfs democratisch, zo'n referendum. Zo'n volksraadpleging. Maar uh, niet, uh, uh, niet elke democratische vernieuwing is een verbetering. Ik, ik ben niet zo'n ent enthousiasteling als het gaat over een referendum. Ik heb drie... Uh, bezwaren en die zou ik graag eens willen bespreken. Het eerste is dat het uh, de positie van de Tweede Kamer, van het parlement, ondermijnt. Zullen we het één aan... voor één do doen? Ja. Ja. Je gaat in debat met hoogleraar economie Ewald Engelen. Ja. Ja. U bent een van de voorstanders ja. van het referendum, meneer Engelen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die positie van de Tweede Kamer, laten we die met tweeën maar nemen, die wordt uitgehold, zegt Jan Schinkelshoek, als je met referenda begint. Kijk, want die ja. Tweede Kamer die is aangesteld om namens ons allemaal, daar kiezen we het ook voor, om, om uh, beslissingen te nemen. Nou, uh, en die, die doen dat goed of doen dat slecht, doen dat tastend. Nou, die parlementaire democratie, ja, die, die, die ondermen je. Ik zou dat graag willen omdraaien. Um, als ik de heer Schinkelshoek een advies mag geven... dan zou ik hem graag willen aanraden om het rapport... wat op de website van de Raad van State staat... waarin nagegaan wordt wat de consequenties zijn... voor de rol van het nationale parlement mm -hmm. in de Nederlandse begrotingscyclus... onder de plannen die Van Rompuy nu voornemens is te gaan uitvoeren, gaat worden. En daaruit komt een beeld tevoorschijn, meneer Van, uh, van Schinkelshoek... waar u waarschijnlijk niet vrolijk van wordt. Schets het in een paar zinnen voor ons als u wilt. Het komt erop neer dat uiteindelijk als het gaat om dat hele fundamentele begrotingsrecht de positie van het Nederlandse parlement uitgehold wordt. Het is niet meer een parlement, maar het is een raad van toezicht... die op zijn best achteraf nog enige controle kan uitoefenen... over wat er met dat begrotingsbeleid gebeurt... maar die eigenlijk vooraf geen enkele inzage en zeggenschap heeft... over de Nederlandse begroting. Feit, feitelijk bepaalt Brussel hoe onze begroting eruit ja, moet dat. zien. Dus ja. als meneer Schinkelshoek, net als ik zelf trouwens... de rol van het Nederlandse parlement aan het hart gaat... dan zou ik hem juist willen aanraden om nu meteen... Naar dat, uh, die website van dat uh, EU... Dat gaan we niet doen, want dan kunnen wij niet meer verder met deze uitzending. Okay. We willen heel graag een reactie van meneer Schinkelsoek hierop. Nee, dat, dat, dat heb ik al gelezen. Maar nu draait, met alle respect meneer Engelen de zaak om. We hadden het over... Het het referendum als instrument. Moet je een referendum invoeren om beslissingen te nemen? Ik denk daarvoor hebben we in dit land politici aangewezen. Onze eigen volksvertegenwoordigers, die we bovendien ook nog naar huis kunnen sturen als, ze, als het ons niet bevalt wat ze doen. Die positie van die mensen, onze volksvertegenwoordigers, ondermijn je door ze uh, die fundamentele beslissing hoe. Hoe gaan we verder met Europa? Uh, wat willen we. Uh, uh, door die, die beslissing uit handen te slaan? Dus volgens mij moet je principieel over Europa komen. om nog wel even te spreken. Die kant moet je helemaal niet op. Maar het grote gevaar wat er nu dreigt te gaan gebeuren. en als ik kijk naar de kwaliteit. van de parlementariërs die op dit moment in de Tweede Kamer zitten. dan is het dat het merendeel eigenlijk. de plannen van Van Rompuy uitgebreid aan het bagatelliseren is. Men doet alsof er niets aan de hand is. Uh, en dat betekent uiteindelijk dat uh, de bevoegdheid. die de demos het Nederlandse volk uiteindelijk overgedragen heeft aan parlementariërs... om uh, gedelegeerd die bevoegdheden vervolgens uit te oefenen... dat die stilletjes uh, verdwijnen naar Brussel. En eigenlijk moet je dus constateren... en ik, moet het, ik vind het zelf ook stuitend om te constateren... dat bij een een groot deel van de Nederlandse parlementariërs... kennelijk deze democratische grondrechten niet in goede handen zijn. Nee. Ik m moet ook... Meneer, op... meneer Engelen, Engel, ...dat mag mag de SP en de ja. PVV uh, dezelfde zorgen deelt die ik zelf heb. En ik zou verwachten dat ook bij andere partijen... deze zorgen veel breder gedeeld zouden worden. Meneer Engel, als het parlement zijn werk goed zou doen... dan zou u geen behoefte hebben aan een referendum als het parlement zijn werk goed zou doen... dan zou er ook geen noodzaak zijn voor een referendum. Ja, okay. Omdat het parlement in dit geval... en dit is niet zomaar een dingetje... dit gaat niet over kroegen rookvrij of niet... dit gaat over de basis van onze democratische Meen, het rechtsstaat. Ja, het is een correctie op het om, parlement. Om Omdat het parlement niet doet wat uh, meneer Engelen uh, belangrijk vindt... stuurt hij het bij wijze van spreken op een belangrijk punt naar huis. Dat vind ik de omgekeerde wereld. Nee, moet dat is juist... helemaal niet waar. Ja, even nee, nee, nee, nee, nee. gaat er niet om nee, ik ik... Even meneer Schinkelshoek. U stuurt het naar huis... U laat, het op, u, laat het niet, u laat niet die beslissingen nemen die u van u verwacht... als het gaat om de zorgen. Ik heb dat advies van de Raad van State ook gelezen... over uitholling van het budgetrecht. Dan ga ik een hele tijd met u mee. Maar ik denk niet dat je dat kunt corrigeren door een referendum. Je moet juist alles stellen op onze eigen Tweede Kamer... die we daarvoor benoemen, die we daarvoor aanwijzen. En maar meneer Schinkelsoek, heeft u de reacties van de parlementariërs gezien... op dat advies van de Raad van State? Men zegt alleen maar, het zal zo'n vaart niet lopen. Men zegt, we weten nog niet precies wat de plannen van Van Rompuy gaan behelzen. Ik hou mijn hart vast als ik dit soort reacties zie. Ja, met alle respect. Uh, u bent daar echt veel te snel in. Dat advies is van vorige week. We zien de consequenties. Dan moet u bevorderen, en ik zal u daar graag bij steunen, dat de Tweede Kamer op de kortste mogelijke termijn een principieel debat voert welke kant we Nederland met Europa op moeten. Dat is veel beter dan de positie van onze eigen volksvertegenwoordiging te ondermijnen, uit te hollen door een referendum. Want u weet wel waar u begint. Maar niet waar u eindigt. Want nu hebt u het over Europa, dat vindt u belangrijk. Een ander vindt het wel degelijk belangrijk dat er over een rookverbod... Maar op het begonnen moment dat wordt, we dit, weer dit gewoon over aan het Nederlands parlement... Waarom, waarom gaan we dus... een referendum organiseren over de monarchie op 30 april? Dat nee, zijn allemaal vragen nee, die nee, dan nee, loskomen. Ik vind het allemaal prima en we kunnen over allerlei zaken referenda voeren. Uh, waar het om gaat is dat we op dit moment geconfronteerd worden met een... Uh, Stilzwijgende, uh, nauwelijks zichtbare verschuiving uh, van cruciale grondrechten van het Nederlandse parlement naar Brussel. En u zegt, meneer Engelen, dat is zo ingrijpend, hier Dit moeten is we het ingrijpend. zwaarste middel wat we Kijk, kunnen bedenken uit, gebruiken. Uiteindelijk is het zo dat uh, door deze verschuiving het uh, impliciete contract wat de Nederlandse demos met de Nederlandse staat gesloten heeft, op basis waarvan wij dus inderdaad een democratische constitutie hebben uh, weten te krijgen, okay. dat dat geschonden gaat worden. U bent het inhoudelijk bijna eens, maar nee, nee, qua middel niet. Nee, het middel is echt principieel verwerpelijk. dat, is het nee, dat gaat veel te de ver. Wat nu in de nee, nee, nee, nee, de tijd is bijna op. Ik wil meneer Schinkelshoek, het laatste woord geven. Meneer Schinkelshoek. Nou ja, ik vind dat het echt een verwerpelijke route is. Laat de consequentie ervan is, in naam van de democratie, ondermijn je de democratie. Dat is wat de consequentie van meneer Van Engelen... Maar weet komt, u waar dit nog niet mee nee, komt? Nee, in naam nee, nee. van de euro ja, nee. wordt de democratie flauw. Ik ga u beiden hartelijk danken voor uw bijdrage aan ons programma. Hoogleren Economie, Ewald Engelen en Jan Schinkelshoek. Praat rustig nog even verder... Dat is lastig, want de een zit in Den Haag en de andere in Amsterdam, geloof ik. Maar hier is de tijd op. Ja, en wij gaan luisteren naar onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Paul Borgheven. Paul, goedemiddag. Nou, goedemiddag. We geven jou gewoon alleen het woord. Dankjewel. Ga je gang. Uh, een gedicht natuurlijk bij de koningin. Dus leven de monarchie, uh, wat betreft de democratie. Uh, het heet Oranje Vruchtenhavel 1980. Dat jaar kregen we een nieuwe koningin. En grote opwinding in het dorpsleven. School, straat en huis werden vergeven van Prelaria met het koninklijk gezin. Mok en Beker, daarop het vorstenpaar, sierde dienbladen, aanrecht en wanden. Juliana met ontblote tanden, Beatrix met het bijzondere haar. En wat daarom ook speciaal op tafel stond, was oranje vruchtenhagel. Verkregen als geschenk en gratis zeer toegenegen... Maar die eigenlijk niemand lekker vond. 30 april was al lang weer voorbij. De krakersrellen hoofdschuddend vergeten. Doch vruchtenhagel was nog niet gegeten. Ons staatshoofd als versmade lekkernij. Niets blijft. Nu Beatrix ons dit jaar verlaat. Komt de tijd ten eind voor mok en beker. Maar niet helemaal, want ik weet zeker dat de vruchtenhagel er nog altijd staat. Dankjewel, Paul Borgreven. En jouw gedicht is uh, terug te lezen op de website, dit is de dag Nu En op die website kunt u ook gesprekken terugkijken, reacties of ideeën kwijt... en ook uh, doorlinken naar allerlei websites. We zeggen ook dankjewel tegen Jeroen Snel, Neil Gonjerli, Fik Meijer... Wim de Hanschutter, Laurens Joensen, Joop Stringer, Jans Ginkelsoek en Ewald Engelen. Radio 1 gaat zometeen verder met Villa VPRO. Gejoch, Goms, hebben jullie te gast. Wij praten met misdaadjournalist Marion Huske... na over de vonnissen in de liquidatiezaak Passage. We hebben er al het nodig over kunnen horen in het nieuws. En hoe voelen de Republikeinen zich... na de massale uiting van aanhankelijkheid gisteren aan de monarchie? En we praten daarover met Republikein van het Eerste Uur... Thomas van de Dunk Na de hoofdpunten van het nieuws met Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal.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 Kopers van een nieuwbouwhuis kunnen de bouwrente blijven aftrekken van de belasting. Bouwrente is het bedrag dat kopers al tijdens de bouw moeten betalen... aan de aannemer en de hypotheekverstrekker. De nieuwe fiscale regeling voor hypotheken dreigt dus slecht uit te pakken... voor kopers van een nieuwbouwhuis. Daarin is niet geregeld dat de bouwrente ook onder de nieuwe hypotheekregels zou vallen... Minister Blok wil dat de bouwrente wel aftrekbaar wordt... en gaat de wet op korte termijn aanpassen. En in Oekraïne is een voormalig hoge politieambtenaar... tot levenslang veroordeeld voor de moord op de journalist Georgi Gongatse... 13 jaar geleden. Gongatse was de oprichter van de krant Oekraïnse waarheid... die kritisch stond tegenover het bewind van president Kutschma. Gongatse werd in september 2000 ontvoerd... en maanden later werd zijn onthoofde lichaam teruggevonden in Kiev. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. AWB-verkeersinformatie: files op de ring van Amsterdam, de A10, tussen de afrit Haarlem en Knooppunt Koenplein, 3 kilometer. En door een spoedreparatie op de A58 van Eindhoven naar Breda bij Hilvarenbeek, 8 kilometer. De rechte ruistrook is dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesso, en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De wankelende SNS-bank een pleidooi tegen loonmatiging en Nederland als sluiproute voor belastingontduikers. Daarover gaat het in ons panel Klinkende Munt na vier uur. En u hoorde het in het nieuws, de rechtbank in Amsterdam... heeft vonnis gewezen in het grote liquidatieproces Passage. Er zijn enorme straffen gegeven, maar ook drie vrijspraken. Met dank aan de twijfelachtige verklaringen... van de kroongetuigen van het Openbaar Ministerie. Maar Jan Husken is misdaadjournalist, zij volgt de zaak op de voet... en zij is onze gast. En uw reacties zijn welkom als altijd via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. We gaan praten met de verstokte republikein Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus, uh, over de troonafstand natuurlijk. Maar eerst luisteren we naar Midas Minkema... die gisteravond met zijn vader naar de toespraak van de koningin mocht kijken. Nou, nu gaan we het krijgen, Midas. Wat gaat de koningin zeggen? Dat. Dat. Het. Een koningin. Die meer een koningin wil zijn, toch? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat je er gelijk in hebt. Ja. Ga maar lekker zitten, lieverd. Doe dit ik een beetje. Ik denk het ook. En ik krijg je even wat melk. Dit dan? Zo, er zit de televisie aan. Oh, joh, joh, joh, joh, joh. Oh, alle melk eroverheen. Sorry papa. Nee, liever de een noemen, dat is oké. Okay. Sorry. Dat voel iets. Daar is het. Daarbij was Prins Klaus bij um, vele jaren dat tot grote is de koningin. Tot is de dat een kasteel ze zeeuwen? Mij ja. veel voldoening geschonken. Ja. Gesterkt voel ik mij door de gedachten. Er zijn de prinsessen de, en de. Niet betekent dat ik afscheid. Er zijn de prinsessen. U zei er niet bij? Ik dat ik vele waarom? van nog dikwijls. Zijn er moeten. die niet bij? Waarom? Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven. in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin ben. Waarom hebt die geen kroon op? Waarom hebt die geen kroon op? Waarom? Z ze heeft geen kroon op, hè? Waarom, waarom niet? Tot zover een iets wat teleurgestelde Midas Minkema. Thomas van der Dunk, cultuurhistoricus en lid van het Republikeinse Genootschap. Goedemiddag. Goedemiddag. Zegt dat was gisteren een enorm vertoon van aanhankelijkheid he, voor het Koningshuis. Ja, ja. De Republikeinse zaak lijkt verder weg dan ooit. Ja, dat is op dit soort momenten altijd zo'n roze wolk... waaraan dan vooral de tv enorm veel bijdraagt. Die verliest toch altijd een beetje het journaal... Hmm. en omstreeks verliest toch altijd een beetje het kritisch vermogen... Moet ik zeggen, daar gaat de geschreven pers altijd dan toch... Dus de serieuze kranten, ik heb het natuurlijk niet over de Telegraaf of zo... maar de serieuze kranten die zijn dan toch altijd wel iets... Uh, probeert wel iets meer evenwicht te bewaren. Maar, maar dat komt wel. Dit is de ah. eerste dag. Dit is de dag waarop het gebeurde. Uh, wat? Wat? Uh, wat? Uh, uh, uh, komt uh, wel? Uh, uh, de kritische toon. Die komt uh, misschien, misschien. Dat, dat, dat moeten we afwachten. <tie> uh, uh, tot nu toe merken ik nog niet zo geweldig veel. In ieder geval in de, op tv heb ik er niet veel van gezien. Nee, nou, we, we uh. hebben het, u heeft het vooral ook over de kwantiteit. Hè? Het ging maar ja. door, het is zoveel. Maar kunt u zich als republikein toch wel iets voorstellen... bij uh, sommige woorden die gesproken zijn over haar? Uh. Ja, nou ja, het, het, het maakt natuurlijk in ieder geval één ding duidelijk... dat het verhaal van, ja, ze heeft eigenlijk niet zo'n belangrijke rol... Hè, ook in de politiek en zo, dat dat natuurlijk niet klopt. Want anders wijst je natuurlijk niet 15 pagina's in je kranten aan... en werkt uren en uren, <lacht> en uren tv. Hè, dus er is, gaat natuurlijk degelijk een invloed uit van het Koningshuis... al is het maar omdat de anderen zich daarop instellen. He, ook als dingen formeel niet geregeld zijn, dat is altijd, zijn altijd de juristen die zeggen van ja, maar ze heeft geen echte bevoegdheden, et cetera. Ik zeg zeggen ja, dat is juristenpraat. De werkelijkheid is altijd veel gecompliceerder, Het heeft ook te maken met psychologie en dat speelt natuurlijk gewoon een grote rol. Dat zij met 30 jaar natuurlijk een enorme ervaring heeft opgebouwd, zeker tegenover een uh, politici die gisteren komen kijken en morgen weer weg zijn. Heeft u het idee dat, ze, dat, dat de politici soms een beetje bang zijn voor haar? Uh, ja, nou ja, Van Acht heeft dat zelfs in de tijd al gezegd wel. Van Acht nog nooit meer toch tien jaar ouder was, he, ongeveer, ja. uh, dan Beatrix. Uh, dat zij toch voelde alsof ze, oh, dat hij overhoord werd door een schooljevrouw... als hij bij haar in 1981 in, in uh, langs moest komen op dat maandagse gesprek. Uh, ik denk dat het bij Lubbers en Kok veel minder gold. Kok was natuurlijk veel te nuchter om zich door iets te laten imponeren. Die vond natuurlijk eigenlijk een beetje gewoon allemaal onzin, maar goed, het hoorde erbij en dan is hij pragmatisch. Lubbers als katholiek was ongetwijfeld iets meer gecharmeerd ervan, ja. uh, maar was natuurlijk een krachtdadige persoonlijkheid. En bovendien zowel Lubbers als kok hadden, uh, waren leeftijdgenoten van Beatrix, twee jaar jongen, maar goed, dat maakt of één jaar jong, dat maakt natuurlijk niet veel uit. Uh, en vooral, die hadden op het moment dat zij premier werden natuurlijk ook al enorm veel politieke ervaring. Bedoel, Lubbers werd vrijwel premier op het moment dat uh, Beatrice koningin werd. Er zat één jaar tussen, dus dat scheelt niet zoveel. En Kok had natuurlijk ook al twintig jaar politieke sociale ervaring. Toen ja, toen kreeg we Balken en die was natuurlijk vers van de universiteit geplukt ongeveer. Uh, dat hebben we geweten ook. En ja, dan krijg je natuurlijk uh, met tegenover iemand die dan natuurlijk dan op dat moment al twintig jaar er zit... Ja. Dat is natuurlijk een enorm overwicht. Dat heeft vervolgens denk ik ook wel tot irritatie geleid tot politici. En dat zou wel weer de verklaring kunnen zijn... dat ze haar nu bij de laatste en de voorlaatste formatie... en ook andere factoren die een rol spelen... naar de zijlijn hebben gedirigeerd politiek. Wat misschien ook een reden zou kunnen zijn. Een van de vele motieven dat ze zegt van ik hou het nu voor gezien. Ja. Het is altijd een optelsom bij dat soort dingen. Onder het koningschap straks van uh, Willem-Alexander... denkt u dat de Republikeinse zaak meer kans maakt? Uh, dat hangt al heel snel van de koning af. Kijk, men roept altijd, uh, wij zijn uh, um, um, dankzij monarchie zijn we stabiel. Nee, het is altijd precies andersom. Omdat een land stabiel is, blijft dus die monarchie ook wel zitten, tenzij die monarchie raar een gaat uithalen. Hmm. He, je hebt populariteit, hebben we ook in het verleden gezien, van de Oranjes natuurlijk al zeer sterk afhankelijk van de vraag, he, gedragen zich eerst eens behoorlijk, doen ze hun werk fatsoenlijk of bakken ze er helemaal niks van? Dat ja. geldt ook voor Koningshuizen overigens ook wel in andere landen van een deel. Ja. He, uh, en dat hier dus nooit, dat het koningshuis nog zit, is omdat we, ja, god, we hebben geen oorlog verloren, althans niet een oorlog die we in de schoenen konden schuiven van de Oranjes. He, uh, toen we dat één keer konden in 1995 waren ze ook meteen weg. Uh, dus dat zijn een factor, ik bedoel, Noordwest-Europa, dat is natuurlijk het hoekje van, van de wereld waar ze een beetje de laatste monarchieën zijn. Als dus van een paar uh, uh, uitzondingen de Arabische, islamitische wereld afziet. Ja, daar is natuurlijk eigenlijk nooit geweldig veel gebeurd de afgelopen twee eeuwen aan opzienbarens. Geen revoluties. Engels hebben alle oorlogen gewonnen, dus was in Engeland ook niet zoveel reden. Dat is een veel belangrijke factor. Dus het hangt ervan af. Als de koning zich een verstandig ingetogen gedraagt dan hm. niet dankzij goede raadgevers. Dan zal die het wel een tijd duren, zo reëel ben ik wel. Okay. Uh, het kan zijn dat het op een gegeven moment zelf geen zin meer in heeft. Dat is nee. natuurlijk altijd denkbaar. Oké. Okay. Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus en verstokt republikein. Hartelijk dank. Pst. Eén minuut. Ik kan me herinneren, een keer toen het net aan was... dat we het hadden over kinderen. En dat ze zei dat ze liever... Een hond wilde dan een baby. En ik weet nog dat ik dat niet serieus heb genomen. Net zo min als de opmerking dat ze meer van dieren hield dan van mensen. We waren op vakantie, ver weg, op een eiland. Een hele mooie, zwoele zomeravond. En we zaten buiten in een restaurant aan tafel, uitkijkend over een baai. En tussen ons was het ijskoud... Al dagenlang. En op dat moment kwam er een hond aangelopen. Zij liep weg van tafel, knielde neer naast de hond. En begon die hond heel uitvoerig, heel intens te aaien. En wat begon als aaien werd masseren. En tijdens het masseren zei ze allemaal lieve woordjes en, en koosnaampjes tegen de hond. Koosnaampjes die ik herkende omdat ze die eerst voor mij gebruikten. Hé, hey engel. Hé, hey boef. En het is heel vreemd om te voelen. Dat je jaloers kan zijn op de achterpoot van een hond. U hoorde 1 minuut gemaakt door Jair Steijn En alle minuten vindt u op vpro.nl slash 1 minuut. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Als je haar maar goed zit, een grotere wijsheid werd zelden gehoord. Deze week reist Metropolis Radio de wereld rond om alles te weten te komen over wie, wat doet en waar met haar. Gisteren waren we in Turkije, waar een snoer van levensbelang is voor mannen. Yani büyük olmadan olmuyor, bazı kesimler daha bunu sahipleniyor. Zonder snor dat hoort niet. Maar sommige regio's zijn daar fanatieker in dan andere. En vandaag is metropolis in Indonesië... waar veel vrouwen wekelijks wel vijf uur in een beauty salon doorbrengen. Want mooi zijn vraagt tijd en geld. En het begint met het wassen van de haren en een hoofdmassage. Daarna een crèmebad Of ik giseng, avocado of aloe vera wil... Nou, doe maar de avocado. While waiting for the cream to apply for the hair, we do the back massage. It's a bonus something like that. Ja, dit is zo lekker als je wordt gemasseerd. Je schouders, je armen, je rug. Terwijl de avocado in mijn haren trekt. Nu, is de eigen van deze beauty salon. Waarom is haar nu zo belangrijk voor de Indonesische vrouw? Het is bijna jullie handelsmerk. Here is the, the, the, the tiara. Is een kroon voor vrouwen voor vrouwen. voor vrouwen in Indonesië is haar haar een kroon. En hoeveel tijd besteedt nu een gemiddelde Indonesische vrouw aan de verzorging van haar haar? Oké, okay, voor those who really really take care of the their hair, they go to the salon like once a week. Hair cream, but manicure, pedicure, body massage, body scrub. Oké, okay, then you can put like four or five hours. You can imagine. They ze gaat elke week naar de salon en daar zit ze gemiddeld zo'n vijf à zes uur. En dan body is het hour, uur. in 1 uur en een half. En blow dry, bijvoorbeeld. Het is like 5, zes uur. En ook al werkt ze zes dagen per week... de zevende dag brengt ze grotendeels door met crème baden... pedicure, manicure, bodymassages, scrubs en het waksen. En het is beauty... En gaan naar de beeldsalon is een afhankelijkste manier. Voor een me-time. Je moet like 300.000, 400.000. We kunnen dat ook. Het kost nog geen uh, 20 euro. Het is dus betaalbaar. En iedereen heeft wel een bediende thuis die voor de kinderen yeah. zorgt. Dus die vrouwen kunnen lekker relaxen. Het gaat terug naar onze traditional. We hebben deze uh, uh, uh, treating manier om You bodem te behandelen. they ze niet naar de salon we, we call people, we call a person to go to our house doing, doing massage. Ja, het, is, het is de Indonesische cultuur. Het is, je lichaam hoor je als een tempel te verzorgen. Het heeft niets te maken met of je nou arm of rijk bent. Want ook vrouwen op het platteland die masseren elkaar, doen elkaars haren met aloe vera uit eigen tuin. Of kokosnootolie die overal vrij te vinden is in de natuur. De meeste Indonesische vrouwen laten hun snorharen... Hun armen, hun benen en ook hun vrouwelijke delen compleet ontharen. En Waarom is dat? Again, is this stigma. is stigma that woman should be hairless. Dat is ook weer het toonbeeld van schoonheid. Een vrouwenlichaam is haarloos en haar huid is glad en schijnend. En ze vindt nu dat ze me alle geheimen heeft ontrafeld achter de schoonheid van de Indonesische vrouw. Daarvan wordt gezegd dat ze behoort tot de mooiste vrouw van de wereld, maar vinden ze dat zelf ook? you have deep eyes, right? You are tall. in volume Jullie hebben een witte huid, diepere ogen, rode lippen. Jullie hoeven niet zoveel make-up te dragen. Jullie zijn ook veel langer. En dan komt er een soort frustratie uit, een soort minderwaardigheidscomplex... die ook achter die pure lichaamsverzorging verborgen zit. En dan vind ik het wel schokkend wat ze me nu vertelt. Dat veel Indonesische vrouwen daarom ook een witte Westerse man willen trouwen... zodat ze ervan verzekerd zijn dat in ieder geval hun kinderen... het nageslacht er mooier uitziet. Asian women, do way we say. When you marry Western people... Uh... Many of us say it's to uh, to get a better uh, to get a better look of our next generation. Yeah, it's that's the beauty of the the, the, the, the, the wide range of uh, beauty in the world. Yeah. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. En morgen is Metropolis in Spanje. Het land met de meeste kappers per hoofd haha, van de bevolking. Met a particle of light. De rechtbank in Amsterdam heeft vonnis gewezen... in een omvangrijke liquidatiezaak Passage. U hoorde er al over in het nieuws. Elf, elf verdachten staan terecht voor moord en poging tot moord. En er zijn forse straffen uitgedeeld, waaronder levenslang. Maar ook een aantal vrijspraken. Marian Huske is misdaadjournalist bij Vrij Nederland. Ze volgt de zaak al vanaf het begin, vier jaar geleden. Marian, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, kun je even een snel overzicht geven van de straffen die uitgedeeld zijn? Ja, zeker. Uh, de, degene die verticht zijn van de huurmoorden, dus degene die geschoten hebben, dat is uh, Moppy R en uh, uh, Jesse R, hebben levenslang gekregen. De man die als een soort moordmakelaar optrat, meneer uh, R, die kreeg uh, ook levenslang. Uh, of nee, die kreeg 30 jaar. Uh, degene die de kroongetuig was, kreeg het 8 jaar. Dus die uh, is inmiddels alweer op vrije voeten, want hij heeft ook nog iets uh, strafvermindering gehad. Uh, Anderen kregen 6 jaar, 10 jaar, 12 jaar. Maar al met al heel stevig. Ja, dat wel. Maar Marjan, er zijn ook twee mensen, uh, uh, Dino S en Ali A, waar het OM ook levenslang tegen geëist had. Die zijn vrijgesproken, in elk geval van moord. Die moeten nog wel uh, een jaartje of zo, of een paar maanden zitten. Maar die gaan vrij uit. Dat is uh, ook wel logisch, want het belangrijkste bewijs daarvoor zou geleverd worden door de kroongetuigen. En uh, ja, de verklaringen van de kroongetuigen mogen niet gebruikt worden. En uh, de kroongetuigen heeft had namelijk bepaald dat zijn uh, verhaal over de betrokkenheid van uh, Willem Holleder, Willem Haar, moet je onderhand bijna zeggen, dat hij uh, de opdracht had gegeven tot uh, de moorden. Over... En, uh, en over Dino S. had hij ook wel gezegd, maar die heeft hij nooit gezien of gesproken. Mm -hmm. En de opdracht van Willem H. zou hij wel direct hebben gezien. En dat moest verborgen blijven aanvankelijk voor de rechtbank. Yep. En nu heeft de rechtbank gezegd van ja, dat is bewijs, dat hadden we willen zien. Want als we dat bewijs gezien hadden, hadden we nooit natuurlijk uh, Dino S. veroordeeld. Ja, over die kroongetuigen is de afgelopen jaren heel veel te doen geweest Marian. Um, uh, is het nou zo dat niets van zijn getuigen gebruikt heeft, is mogen worden? Jawel, jawel, want ik bedoel alles wat hij over zichzelf en de, zijn directe betrokkenheid bij de moord op Kees Houtman en, en de voorbereidingen van Thomas van der Bijl en de moordpoging op George van Dijk, uh, dat is wel gebruikt tegen Jesse R. en uh, tegen Fred R. En uh, daarnaast heeft hij uh, ook een hele verhaal opgehangen... over een uh, vijftal of zestal oude zaken uit 1993. En als hij daar nooit over verteld had, had men daar niet opnieuw naar gekeken. En in die oude zaken zit ook uh, ondersteunend bewijs. En dat is namelijk alle telecommunicatie. Namelijk, men kan precies nagaan wie in een bepaalde tijd... een uh, mobiele telefoon had en waar die zich bevond. Namelijk op de plekken waar misdaden werden begaan. Ja. Uh, nou heeft het openbaar ministerie dus die deal gesloten met deze Peter Laes, die kroongetuigen waar je het nu over hebt. Uh, hij heeft strafvermindering gekregen, het kost het OM, het kost de staat ook geld. Ja. Denk je dat dat het uh, toch voldoende waard is geweest voor het openbaar ministerie om dit soort dingen nog eens te doen? Ondanks het feit dat er twee vrijspraken zijn nu waar levenslang was geëist. Ja, de telecommunicatie. Marjan, hoor je ons nog? Nou, Marjan loopt ergens namelijk door Den Haag... op weg naar een studio die ze niet wist te bereiken. En we hebben het sterke idee dat deze telefoonlijn weg is. Laten we dan de, ge, de leden van het panel economie maar naar binnen halen. lijkt mij ook. Kunnen zij vast naar binnen komen... We waren met Marjan aan het praten over uh, de, van het praten. Uh, de, de, de rechtbank in Amsterdam. Die ja, vondus heeft hallo. gewezen vandaag in de grote passagezaak, grote liquidatiezaak. Maar Marjan is in het ongereden geraakt in Den Haag. Vandaar dat wij, Ger, goed plan, gewoon lekker vast beginnen met ons panel Klinkende Munt. Waartoe vandaag hier nu gehaast de studio binnenkomen Alfred Kleinkrecht. Hij is econoom, hartelijk welkom. En Arjo uh, van Eiste ja. En hij is uh, een fiscaal deskundige. Um, verbonden aan Ernst van Jan. Ja, Zo klopt, is het. Klopt. Wat, waar gaan we mee beginnen? De werkgelegenheid. Ja, Laten nou, we even heel uh, sommer beginnen. De werkgelegenheid zal dit jaar nog eens dalen met 85.000 banen. En dat is een voorspelling van uitkeringsinstantie UWV. En uh, Arjo, uh, dat is eigenlijk veel meer dan verwacht. Hè? De uitkeringsorganisatie die voorziet in de sterkste teruggang in de, in de industrie. De bouw, het openbaar bestuur. Nou, de bouw, dat is niet helemaal verrassend. Nee. Maar de industrie, dat was een beetje aan het aantrekken. Kreeg ja. je de indruk? Ja, nou ja, het, het is inderdaad vrij schokkend nieuws in die zin dat men in eerste instantie van 7.000 minder banen uitgingen... en nu op 85.000 uitkomt. Dat is natuurlijk vrij, een vrij forse stijging. Um, het is wel zo dat... Uh, en in die zin moet je het bericht denk ik enigszins nuanceren... dat de werkgelegenheid, uh, dus het beschikbare aantal uh, nieuwe banen... altijd wat na-eilt uh, met uh, zeg maar de stand van de, de economie. Dus ook al is het zo dat op dit moment... de economie uh, inderdaad iets uh, beter lijkt te gaan worden... Mm -hmm. en dat effect in werkgelegenheid zullen we waarschijnlijk wat later zien. Ja, uh, Als ik uh, kleinknecht, uh, welke les moeten we uit deze cijfers trekken? Of is dat nog te vroeg? Nou, die cijfers vallen mij reuze re re re mee. Oh, ja. oh, echt, uh, right? Dat had veel erger kunnen zijn als je ziet aan hoeveel plekken... de economie tegelijkertijd wordt afgeknepen op dit moment... De koopkracht althans wordt afgeknepen zodat iedereen consolideert. De pensioensfondsen consolideren, de overheid doet dat. Uh, bedrijven en banken proberen hun buffers te versterken... in plaats van hun winsten te investeren. Het, het geld rolt niet. De kunnen zijn. Dus, ja, huishoudingen lossen massaal extra af op hun hypotheek, omdat ze bang zijn met alle maatregelen die komen. Als dus ze allemaal bij elkaar optelt, dan is het helemaal niet verbazingwekkend. Jij dat zegt Als je dat allemaal bij elkaar optelt, zou dat tot torenhoge werkeloosheid moeten leiden? Dat zou ik, ik had me niet verbaasd als die cijfers iets hoger geweest waren, ja. Ja. Een stokpaardje voor jou is al <coughs> heel erg lang, al meer dan twintig jaar, dat die loonmatiging dat het een heel verkeerd uh, mm -hmm. principe is. Ja. Had, uh, uh, het vermijden, uh, had loonstijging deze cijfers kunnen voorkomen? Ik denk van wel, want kijk, de bedrijfswinsten zijn relatief ruim. Dus goed gemanagde bedrijven maken deze dagen toch een behoorlijke winst. En die kunnen wel wat hebben met een beetje loonstijging. En dat had toch iets kunnen doen om de koopkracht nog wat overeind te houden. Mm -hmm. Ik zie het over de grens. In Duitsland wordt op het moment gepraat over loonstijgingen in de orde van 5 à 6,5 procent. Zo'n percentage durf je in Nederland niet te noemen. Dat heb ik in de jaren negentig al gedaan. Dat heb ik geweten. Ja? Dat is dus, ja, ja, ongeveer gestenigd publicitair. Ja. Maar dat, dat is in zich een goede... Ontwikkeling, want goed, goed gemanagde bedrijven kunnen dat zonder meer maar hebben. Maar dat, dan dat gaat het om het binnenlands gebruik, zal ik maar zeggen. Er wordt ook gezegd. Ja, ja. Uh, loonstijging is goed. Uit solidariteitsoverwegingen ja, dat is met de punt, bijvoorbeeld ja. de Zuid-Europese ja. landen, Arjo. Dus ja. laten we even het binnenland voor wat het is. Maar vind jij dat een, een sympathiek idee en ook een handig idee voor de economie? Nou, het klinkt, het klinkt natuurlijk heel sympathiek, maar ik denk dat op dit moment uh, onze eigen economie, uh, zeg maar, onze grootste zorg is. En we even op dit moment niet zozeer <tip> moeten kijken naar allerlei uh, andere landen binnen Europa. En zeker niet de Zuid-Europese Zuid landen, maar gewoon onze eigen economie. En als dat zou betekenen dat, uh, of als het zou betekenen dat loonmatiging goed is voor onze eigen economie dan zou ik zeggen doen. Het is natuurlijk een, een, een discussie tussen economen. En wie ben ik om uh, professor Kleinknecht <laughs> tegen te spreken? Die uh, als geen ander in dit onderwerp is gespecialiseerd. Maar het is natuurlijk een discussie tussen economen. Van wat zijn nou. Uh, is loonmatiging nou inderdaad voordelig? Of, of, of juist niet? Er zijn economen het volgens mij niet, uh, niet over eens. Maar als stel dat de conclusie zou zijn: loonmatiging is goed voor de economie. Dan zou ik zeggen: laten we niet al te veel sympathie hebben met Zuid-Europese landen. Maar, ja, maar ja, we zitten dat hier wel. Gewoon doen. We zitten hier wel in een gemeenschappelijke munt. En binnen zo'n munt. Zo, dan moet je wel een beetje rugzicht op elkaar nemen. Kijk, je doet geen illegale dingen nu, maar je moet toch een beetje naar je partners kijken. Je bent toch afhankelijk dat het hun ook een beetje goed gaat. Mm -hmm. En ik lees daar net die artikel van Hans-Werner Sin... in de vang van de Algemene Zeitung. Groen economisch nog, dat, hè? Ja, beroemd. Hij zegt soms, zeg maar, is professor die... oenzin. Eh, soms maar zegt hij maar ook soms toe hij voor, dingen. Maar voor... af, en toe, ja, af en toe zegt hij ook verstandige dingen. En dat was net in die artikel in de, <laughs> de FAZ... En ik word, als ik het lees, ondanks alles sowieso al niet optimistischer over, over de houdbaarheid van de euro. Als ik me dat goed dat me laat doordringen. Maar als we dan ook nog egoïstisch nationaal beleid voeren en onze concurrentiekracht extra aanscherpen, terwijl Zuid-Europa probeert erbij te trekken, dan, dan zie ik heel zwa zwaar weer voor de euro. Arjen, oh, je wacht nog 20 seconden voordat we eventjes naar nieuws en ster gaan. Nou, ik zou toch nu willen zeggen dat we ons de afgelopen maanden egoïstisch gedragen hebben. ten opzichte van allerlei Zuid-Europese ja, landen. En uh, met alles wat we tot nu toe gedaan hebben, denk ik. Uh, wel suf geleend aan. Ja, we. daarom. Dus. <laughs> nou, mee, okay. Maar we doen effectief nu een loonmatiging. De lonen stijgen langzamer dan in inflatie. Dus hele vaste loonmatiging. Dus onze concurrentiepositie verbetert enorm. Versterkt in opzicht. Terwijl van relatief, van de relatief tot ons moeten zij zich verbeteren. Nou. Oké, okay, uh, u hoorde alvast altijd, krijgrecht. <tus> en Arjo van Eijsten van ons panel Klinkende Munt. We gaan luisteren nu naar weer, verkeer, ster... en wat iets meer zijn en natuurlijk nieuws. En dan zijn wij terug met Vila WPRO. 1 februari 1953. Storm en springtij stuwen de Noordzee op tot recordhoogte. We zagen een grote... Witte, witte muur als het ware aankomen rollen. Een ramp volgt. Je beseft niet goed dat het echt eh, onder gaat lopen, dat, het, de, dat overrompelt je. Maar Greet praat met overlevenden Piet Buijs en Jaap Schoof over de watersnoodramp van 53. Twee dingen, vanavond tussen 8 en half 9 Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.